Uur. Gert Kluuk met het NOS Journaal. De Noorse politie is voorlopig gestopt met het zoeken naar Ajan Kamphuis... bij de Saltakfjord in Noorwegen. Het natrekken van de meer dan 100 tips en het horen van getuigen gaat nog wel door. Dinsdag is in het gebied van de Saltdalfjord nog met speurhonden naar Kamphuis gezocht. Daar zijn eerder zijn kajak en identiteitspapieren gevonden. Eerder heeft de Noorse kustwacht tevergeefs naar Kamphuis gezocht. De 46-jarige cybersecurity-specialist werd op 20 augustus voor het laatst gezien in een hotel in Noorwegen en is sindsdien spoorloos. De KLM schrapt vandaag uit voorzorg 100 retourvluchten naar Europese bestemmingen. Er wordt stormachtig weer verwacht. Het KMI heeft code geheel afgekondigd voor het westen en noorden van het land. KLM boekt passagiers over naar latere vluchten. Ook EasyJet heeft een aantal vluchten van en naar Schiphol geannuleerd. Vooral vanochtend worden er zware windstoten verwacht. Voor de kustprovincies geldt ook in het begin van de avond een waarschuwing wegens zware windstoten. Er is een meldpunt geopend voor jongeren die na valse beloften of onder druk telefoonabonnementen afsluiten voor criminelen. Het komt erop neer dat ze de telefoons moeten inleveren bij de zogenoemde creditboy en de kosten van de abonnementen zelf moeten betalen. Providers zeggen dat het gaat om honderden gevallen per jaar. In Os hebben gisteravond honderden mensen de slachtoffers herdacht van het bakfietsongeluk. De herdenking was op de plek waar gisterochtend vier kinderen om het leven kwamen op een spoorwegovergang. Een vijfde kind en de bestuurster van de bakfiets raakten bij het ongeluk zwaar gewond. Pletpark de Efteling mag uitbreiden. De gemeenteraad van Loon Zand gaf gisteravond een groen licht voor de plannen. Er was veel verzet van omwonenden die zich zorgen maken over toenemende verkeersdrukte en geluidsoverlast... De Efteling wil van 5 miljoen bezoekers per jaar groeien naar 7 miljoen. Het weer buien met vooral in het westen zware windstoten. Vanmiddag opklaringen en wat minder wind. In het noorden nog wel een bui. Het wordt 15 graden vanmiddag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluistam. U luisterde naar uh, Glenn Gray en de Casa Loma Orchestra, wilde ik natuurlijk zeggen. Ik heb een mooie LP gevonden. Gle uh, het is een LP uit het uh, verzamelnummers uit de periode 1939-1940, waarin zij veel radioopnames ook deden. Naast uh, natuurlijk vele uh, artiesten zoals Glenn Gray, uh, ook op vocals Kenny Sargent en P.W. Hunt... En nog vele andere grote artiesten hebben meegedaan in deze big band. Waaronder bijvoorbeeld Kenny Durham. Maar ook um, Herb Ellis heeft een tijd meegespeeld. Ik heb nog een nummer uh, van dit album. Dat ga ik even klaarzetten. Het is uh, een uh, rammafoonplaat, dus dat moet even met de hand. En het nummer dat heet It Is Funny To Everyone But Me. daar kunnen we so suddenly it's funny to everyone but me they told me this would happen now they're laughing secretly it's funny to everyone but me I should shrug my shoulders and say Good riddance to a bad affair But what can I do What my head tells me to And my heart tells me How much I care It's so funny I still love you It's the joke of the century It's funny To everyone but me Is er even wat anders werken met een pick-up en een grammofoonplaat? Mocht u nou nog um, grammofoonplaten hebben liggen, jazzgrammofoonplaten, en waar u niks meer mee doet, uh, wij zijn er altijd blij mee. We kunnen namelijk uh, misschien wel hele leuke nummers uh, vinden en draaien in de uitzending. Dus als u, uh, als u ze heeft, neem even contact met ons op. U kunt mij bijvoorbeeld bereiken op, uh, met de e-mail op uh, j. van Iets anders waar u ons ook voor kunt bereiken is... Uh, wij zoeken eigenlijk ook uitbreiding van het, uh, van het presentatoren team. Mocht u iets, uh, iets met Jess hebben en vindt het leuk om er iets mee te doen... Um, neem even contact met ons op. Kijk wat we kunnen, kunnen doen samen. En uh, Wij zorgen natuurlijk voor een stuk begeleiding en een, uh, en een stukje opleiding... Uh, voor wat betreft uh, het studiowerk. Dus mocht u iets met, uh, met Jess hebben en er iets mee willen doen... Neem even contact met ons op. U kunt mij bereiken op j.vansluisdam.nl en anders via de nummers die u op de website kunt vinden en de e-mailadressen. Ik ga verder met een uh, ander live nummer van, een, uh, van weer een big band, Duke Ellington. Hij heeft een uh, album opgenomen op het uh, Newport Jazz Festival op Rhode Island in Amerika in uh, 1959. En daarvan ga ik draaien... De Cop-Out Extension. Nou, en alle grote namen doen mee, zoals Johnny Hodges, Russell Prokoop. -Pro en Paul Consalef en nog vele, vele anderen. Cop-Out Extension. Luister naar de cop-out extension van het uh, album The Festival Session van, uh, van Duke Ellington. Ik moet het nummer iets inkorten, want het is uh, heel lang. We gaan verder met een uh, andere big band, namelijk de big band van uh, John LaBarbera. Hij heeft een album gemaakt in uh, 2014, dat heet Caravan. En uh, natuurlijk staat het wereldberoemde nummer Caravan er ook op, wat natuurlijk uh, geschreven is uh, door, uh, door Duke Ellington. Gaat u luisteren naar de vertolking van Caravan door uh, John La Barbara, Big Band. Barbara met Caravan. We gaan verder met Rita Franklin. Ik heb het eerste uur uh, al geopend met een uh, prachtig nummer van haar, uh, Unforgettable. En um, zij, haar tiende studio album, wat ze heeft opgenomen in 1967, heet I Never Loved a Man the Way I Love You. En van dit album ga ik draaien: A Change is Gonna Come.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 Peter Franklin. We gaan verder met uh, een aantal andere grote artiesten. Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell, Charles Mingus, Mac Roach. Zij hebben een uh, live album gemaakt in 1953. Uh, het heet Jazz at the Massey Hall. Het was een uh, optreden in de Messie Hall in Toronto. Um, het was de enige, enige optreden dat ze alle vijf tegelijk uh, op het podium stonden. En het was de laatste opgenomen... Optreden van Charlie Parker en Dizzy Gillespie samen. Charlie Parker speelde uh, op een uh, saxofoon toen. Hij uh, stond niet onder zijn naam op het album. Hij stond namelijk onder de naam Charlie Chen op het album. Een verwijzing naar een, uh, een fictieve detective en naar zijn vrouw Chen. Waarom? Vanwege contractuele redenen mocht hij, uh, mocht hij daar niet, uh, niet bij zijn. Het oorspronkelijke idee van de Toronto New Jazz Society was om uh, de opbrengsten van, de, van het optreden te delen met de muzikanten. Maar omdat er tegelijkertijd een bokswedstrijd uh, plaatsvond tussen Rocky Marciano en Jersey Joe Walcott, kwamen er eigenlijk bijna geen mensen kijken. De muzikanten kregen uh, checks die, uh, ja, die niet gedekt waren en alleen Charlie Parker was in staat om uh, eigenlijk geld voor het optreden uh, te cashen. Dizzy Gillespie heeft nog jaren geklaagd dat hij geen geld voor dit optreden heeft gehad. Gaat u luisteren naar het nummer We van Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell, Charles Mingers en Max Roach. Het nummer We van uh, de grote van die tijd uit 1953, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell, Charles Mingus en Max Roach. Ik ga verder met een uh, weer een grammofoonplaat. Ik uh, heb op diezelfde markt in, uh, in Berlijn een uh, verzamelalbum gevonden van Earl Bostic. Earl Bostic, een Amerikaanse alt saxofonist. Hij uh, schreef ook heel veel jazznummers, uh, maar ook later voor R&B en dansmuziek. Hij heeft een stijl ontwikkeld, uh, ja, die heel uniek is. En die eigenlijk uh, nooit is nagemaakt. Zijn nummers hebben wel tot heel veel inspiratie geleid en zijn stijl ook. Maar een quote van een muzikant is... Je kan Earl Bostick imiteren, maar niemand is er in staat om hem te evenaren. Ik ga twee nummers draaien en ik heb ze al scherp gezet. Dus deze keer gaat het wat makkelijker met zo'n grammofoonplaat. Het eerste nummer heet Backbeat en het tweede nummer heet Dark Eyes van Earl Bostick. Thank you. Dat was Earl Bostik. Ik uh, heb verder klaarstaan Freddy Roach met uh, zijn album Brown Sugar. Zijn we van die ruis ook af? Dat is de stroom die, uh, die ruist. Uh, Brown Sugar, een album uit 1964. Ik ga daarvan draaien Next Time You See Me. Het is een uh, album uh, wat een uh, omslag betekent voor Freddy Roach. Hij gaat meer funk en soul spelen. En dat is natuurlijk uh, in de jaren 60, jaar, uh, zeg maar, begon zeg maar, de, aankom, ja, de verandering naar de stijl die in de jaren uh, ja, zeventig doorbraken had. Brown Sugar uh, heet het album, Freddie Roach is de artiest en het nummer heet Next Time You See Me. Luistert naar Freddie Roach. Met het nummer Have You Ever Had The Blues van zijn album Brown Sugar uit 1964. Waarop ook de tenorsaxofonist Joe Henderson uh, schittert. Helaas kan ik het niet helemaal draaien, want ik heb nog één nummer klaar liggen voor vandaag. Dat is het laatste nummer. En dat is van een andere organist. Charles Erland. Hij heeft in 2002, twee maanden voor zijn dood, een, uh, ja, een uh, laatste oh, fantastisch album opgenomen. En dat heet If Only for One Night. En van dat uh, album ga ik uh, draaien. My Blues is Funky. Voordat ik dat ga doen, uh, wil ik u eerst nog een hele prettige zondag wensen. Geniet van het mooie weer. Uh, mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Dit was CFM Jazz. Mocht u uh, een keertje iets willen bijdragen aan de uitzending, dat kan. Mocht u grammofoonplaten hebben liggen waar u niks meer mee, uh, mee doet of waarvan u het leuk vindt als ze in de uitzending misschien een, uh, gebruikt kunnen worden. Laat het ons even weten. U kunt mij bereiken op j.vansluisdam.cfmzandvoort.nl. Of kijk anders op onze website, cfm.nl. Uh, Cfmzandvoort. Um, voor andere contactmogelijkheden. Resma, nog één laatste vraag. Mocht u iets met Jess hebben en wilt u uh, daar misschien iets mee doen, neem ook contact met ons op, want wij zoeken nog een uitbreiding van het uh, presentatorenteam. Wij zorgen voor. Opleiding en begeleiding, dus dat komt helemaal goed. Gaat u genieten van uh, Charles Earland met My Blues Is Funky.